In de roetdeeltjes die bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar zijn vrijgekomen, zijn vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gevonden. Dat zegt het EIVM. De brand brak afgelopen ochtend uit in een bedrijf dat onder meer kunststofverpakkingen en auto-onderdelen maakt.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 AWB verkeersinformatie op de A22 Velzen richting Beverwijk. Staat tussen Beverwijk en Knooppunt Beverwijk. Drie kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de A44 Amsterdam richting Wassenaar. En daar is bij Warmond de oprit dicht. Dat komt door een ongeluk. Dat was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. En Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Aanstaande maandag vindt in Den Haag een top over EU-migratie plaats. Georganiseerd onder meer door het ministerie van Sociale Zaken van minister Ascher. Want de Roemenen en de Bulgaren komen eraan. Dat wil zeggen, onze arbeidsmarkt wordt per 1 januari aanstaande opengesteld... voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Dan nou, denkt u misschien, er zijn er toch al een heleboel hier... maar dat gaan we straks allemaal uitleggen. Uh, mijn gast van vannacht gaat naar die top. Uh, zij houdt zich in het Europees Parlement bezig met deze materie. Ze is lid van GroenLinks en is de enige Nederlandse Europarlementariër... met een volwaardige plek in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Uh, daarnaast is ze onder meer vicevoorzitter van de Groene Fractie... en heeft ze zich kandidaat gesteld als leider... Van de fractie van GroenLinks bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Marije Cornelis, hartelijk welkom. In Hallo. Casa Luna. Hallo. Um, ja, in het Europees Parlement zitten ook Roemenen en Bulgaren. Zijn die uh, over het algemeen welkom daar? Ja, uiteraard. Ja, Wordt... ja zij zijn onderdeel van de Europese Unie. En uh, ja, wij zitten in dat parlement met parlementariërs inmiddels uit 28 landen en, en werken samen. Wij hebben helaas geen Roemenen en Bulgaren in onze eigen groene fractie op dit moment. Welgehaald? Uh, nee, nee de, de groene partijen in Roemenië en Bulgarije zijn uh, helaas nog niet groot genoeg <gacht> om de kiesdrempel te halen. Uh, maar ja, ik werk heel veel samen met uh, Roemeense en Bulgaarse parlementariërs uh, uit andere fracties. Uh, hele normale mensen. <laughs> hele normale mensen. Goed, we gaan het uitgebreid hebben over Roemenen en Bulgaren die uh, hier binnenkort uh, ja, waarschijnlijk in iets grotere getalen nog naartoe komen omdat die arbeidsmarkt open gaat. Wordt allemaal uitgelegd. Om te beginnen nu eventjes door Astrid Kersenboom. Want in een uitzending van Nieuwsuur, een aantal maanden geleden, hebben ze dat daar mooi op een rijtje gezet. Zodat wij meteen even duidelijk hebben hoe het zit met die problematiek. Roemenië en Bulgarije zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. Binnen die EU moet iedereen overal kunnen werken. Toch heeft Nederland samen met acht andere landen... jarenlang Bulgaarse en Roemeense arbeiders geweerd. Daardoor bleef het aantal arbeidsmigranten naar Nederland nog beperkt. In bijvoorbeeld Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigde zich veel meer migranten uit die landen. Overigens, de meeste Roemenen en Bulgaren trokken naar Zuid-Europa, naar Spanje en Italië. De strengere regels voor arbeidsmigratie mochten vanaf de toetreding tot de Europese Unie maximaal zeven jaar gelden. Daar komt dus op 1 januari 2014 een eind aan. Dan mag Nederland geen enkele Bulgaar of Roemeen die wil werken meer tegenhouden. We weten niet hoeveel Bulgaren en Roemenen er nu al in Nederland wonen, want een groot deel staat helemaal nergens geregistreerd. Volgens de laatste schatting waren het er in 2010 bijna 110.000. De Nederlandse regering verwacht dat er na 1 januari meer Bulgaren en Roemenen naar Nederland zullen komen. Maar aantallen die zijn niet te voorspellen. Als dit kerstboom had het over strenge toetredingsregels, dat is al een heel lastig woord, maar het is ook een beetje lastig te begrijpen. Want hoe streng zijn die regels als er toch nog 110.000 Bulgaren en Roemenen al hier werken? Um, nou ja, dat, dat is uh, inderdaad een beetje ingewikkeld. Uh, wat er op 1 januari 2014 gaat gebeuren, is dat uh, Roemenen en Bulgaren ook in Nederland aan de slag kunnen als volwaardige werknemer. Um, tot nog toe uh, werd dat nou, sinds, sinds halverwege 2011. Toen heeft uh, toenmalig minister Kamp van Sociale Zaken besloten... om uh, eigenlijk de arbeidsmarkt dicht te gooien uh, voor volwaardige werknemers. Um, wat hij niet kon doen, is de arbeidsmarkt dichtgooien... voor zzp'ers uit Bulgarije en Roemenië... of voor gedetacheerden of voor uitzendkrachten... Uh, dus ja, die zijn er dan nog wel. En het hele probleem is dat uh, als volwaardig werknemer... heb je precies dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Dus je moet hetzelfde loon krijgen, uh, dezelfde sociale rechten. Uh, als je hebt ook recht op een uitkering dan? En je hebt, nou, je, je bouwt recht op een uitkering op. Op het moment dat je lang genoeg in Nederland gewerkt hebt. Uh, en ook belasting afdraagt. Uh, als ZZP'er of gedetacheerde of als uh, uitzendkracht Maar wat is een gedetacheerde? Is dat niet zo. Eigenlijk een gedetacheerde is nou een bedrijf bijvoorbeeld in Roemenië die dan een werknemer uh, uitleent om een klus te gaan doen in Nederland. En die krijgt gewoon een Roemeens loon. Uh, die moet het Nederlandse minimumloon krijgen. Uh, maar dat is eigenlijk min of meer de enige uh, uh, waarborg. En uh, binnen dat minimumloon mogen ook nog dingen afgetrokken worden... als uh, huisvestingskosten, uh, voeding of uh, allemaal van dat soort zaken. Dus ja, uiteindelijk is natuurlijk zo'n uh, Roemeen of uh, Bulgaar... die met zo'n constructie naar Nederland komt... is vele malen goedkoper dan een Nederlandse werknemer. Ja, Maar, maar en... als een Nederlandse werknemer een loon krijgt dan moet hij daar toch ook zijn eten van betalen in zijn huisvesting? Uh... Ja, nee, dat is, uh, dat is waar. Maar uh, op, op het moment dat uh, die werkgever degene is uh, die de huisvesting biedt en uh, de, de, de, het voedsel biedt. En uh, ja, die Roemeen of die Bulgaar daar zelf geen keuze in heeft ja. uh, wat hij daaraan uitgeeft, uh, ja, dan, dan verdient zo'n werkgever daar, daar ook aan. Wat is je dus nu wat... ziet is dat je bijvoorbeeld bij, bij sommige kassen worden ook uh, de, de medewerkers uit Roemeen en Bulgarije, worden ondergebracht op het uh, terrein... in huisvesting aangeboden door de werkgever. Die krijgen moeten ook per se uh, hun voedsel afnemen van die werkgever. En ja, die verdient dat dus allemaal weer terug. Dus dan slapen ze over het algemeen niet al te luxe... Hè, met veel mensen op een kamer bijvoorbeeld... en moeten daar toch behoorlijk hoge bedragen voor betalen? Ja, nou ja, uh, die, die detachering, uh, uh, uit, uitzendconstructie... Uh, uh, of ZZP-constructie, uh, daarbij ligt uitbuiting op de loer. En zeker niet iedere ZZP'er of uitzendkracht of gedetacheerde wordt uitgebuit. Maar je kunt legaal mensen uitbuiten binnen deze constructies. En daarom is natuurlijk juist het probleem uh, ver verergerd... sinds we de weg naar volwaardig werknemerschap hebben afgesloten in 2011. Ja. Waar waarom kon dat ene wel en het andere niet? Waarom kon je wel uh, volwaardige werknemers tegenhouden... maar niet gedetacheerde en ZZP'ers? Omdat uh, volwaardig werknemerschap, dat valt uh, juridisch onder uh, het vrij verkeer van werknemers. En uh, die andere constructies vallen voor het grootste deel onder de, het uh, vrij verkeer van diensten. Die worden niet echt als mensen gezien. Die worden als een dienst gezien die door het ene bedrijf aan een ander bedrijf verkocht wordt. Ook als het een zzp jurist is? Uh, ja, nou ja, die verkoopt zichzelf dan. Ja. Maar ja, het is eigenlijk net, net zoals dat een, uh, een Bulgaars bedrijf... in zonnebrillen een zonnebril verkoopt aan, uh, aan een Nederlands bedrijf. En daar zijn eigen prijs voor bepaald. Uh, en ja, zo ook wordt een werknemer dan verkocht aan een Nederlands bedrijf. Ja. Uh, en het, de enige waarborg die erin zit... is dat er het minimumloon voor betaald moet worden. Maar de sociale premies die mogen naar uh, de standaard... In Bulgarije betaald worden, wat natuurlijk vele malen lager ligt dan de Nederlandse standaard. Ja, het is allemaal vrij uh, ingewikkeld, maar het komt op neer dat er veel Roemenen en Bulgaren op dit moment uitgebuit worden hier. Um, wat gaat er voor die mensen nou veranderen? Die 110.000 mensen die er al zijn, gaan dat nou allemaal werknemers worden? Volwaardige werknemers? Nou, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Uh, want uh, zowel ja, als, als zij volledig uh, uh, volwaardige werknemers zouden worden dan uh, zouden zij niet meer onderbetaald worden. En dat is beter voor hen. Uh, maar dan vormen ze ook geen valse concurrentie meer. Omdat uh, ze dan niet meer goedkoper zijn dan een Nederlandse werknemer. En uh, het, het speelveld gelijk wordt. Dan hoeven Nederlanders en Roemenen en Bulgaren... alleen maar op individuele kwaliteit als werknemer te concurreren. Ja. En uh, ja, ik hoop heel erg uh, dat mensen veel meer in die constructie gaan werken. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen twee jaar... is er in Nederland ge ervoor gezorgd dat uh, werkgevers op een grote schaal... hun toevlucht hebben gezocht tot die mogelijke uitbuitingsconstructies. Ja, dus die willen helemaal dan geen dan voor nou werknemers? Nee, wellicht niet. En ja, dat stipt natuurlijk het uiteindelijke probleem aan. We moeten ervoor gaan zorgen dat die legale uitbuiting niet meer mogelijk is... En ja, ik vind dat het kabinet daarvoor zou moeten pleiten. Ja, over uh, het pleiten van het kabinet gaan we het zo hebben. Ik vertel even uh, dat Marije Cornelissen te gast is in Casa Luna tot twee uur vannacht. Zij is Europarlementariër van de Groene Fractie. Dus uh, in Nederland zit je dan bij GroenLinks. Um, en uh, houdt zich daar ook bezig met werkgelegenheid en sociale zaken. En gaat naar de top aanstaande maandag in Den Haag over. EU-migratie. EU Ik ga er straks nog wat meer over zeggen. Eerst gaan we naar Marcella Mesker. Die zit bij de halve finale van de US Open. Tussen Serena Williams en uh, wie Nali. Die was het. Ja, inderdaad. En het is afgelopen hoor. Serena Williams door naar de finale. Ze won gemakkelijk 6-0, 6-3. Maar het is een beetje vertekende uitslag. Want die tweede set dat was echt een, een strijd... waarin de Chinese Nali, die nu naar het publiek zwaait en afscheid neemt... ja toch geweldige kansen had. Kans om op voorsprong te komen. Er waren geweldige slagenwisselingen. Echt een, een, een behoorlijk niveau. Hoger vind ik dan die andere halve finale tussen Azarenka en Pennetta maar uh, Williams wint dan toch met maar drie games tegen. Dus uh, de titelverdedigster gaat door naar de finale... en treft daar um, zondagavond de uh, wit Russische Azarenka. Marcel Meska was dat, de US Open. En we gaan weer terug naar Europa. Want ik was aan het vertellen dat uh, Marije Cornelis dus de gast is. Uh, meer informatie over deze uitzending en andere uitzendingen van Casa Luna... kunt u vinden op Radio 1. Daar kunt u dit gesprek morgen ook terugluisteren. U kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site. Uh, en ik had het ook over die top, hè, aanstaande maandag... georganiseerd door minister Ascher. Uh, hij heeft uh, Code Orange uh, uitgeroepen, zo, zo noemt hij dat. Uh, want hij zegt, we moeten in ieder geval uh, oppassen... dat de komst van meer Bulgaren en Roemenië... niet ten koste gaat van de zwakste uh, mensen in onze samenleving. De zwakste werknemers. Uh, moeten we inderdaad heel bang zijn daarvoor? Nou, ik denk dat er bestaan eigenlijk twee realiteiten in, in dit hele debat. Er is de, de realiteit van mensen. Uh, ik was aan het begin van deze zomer samen met Bram van Ooyik, onze, onze partijleider... Ja. Uh, was ik in de Eemshaven op bezoek... Het was geweldig uh, om te zien ook. Um, was eerst het, reden we door het prachtige Groningse boerenlandschap. En dan kom je zo op die Eemshaven af. En ineens staan daar hele grote kranen en uh, enorme bouwwerken. Um, de, groningen heeft er deels voor gekozen om, uh, om dat toe te laten... om daar uh, vergunningen voor te geven. Omdat zij dachten dat daar werkgelegenheid uh, achterweg zou komen... Vergunningen, oh. voor noord groningen Ver, Vergunningen om twee gigantische kolencentrales oh, okay. daar neer te zetten. Ja. En... Um, ja, je ziet in de praktijk dat uh, volgens mij, nou wat de FNV mij, mij daar vertelde, uh, er werken 30 Groningers en uh, 3000 mensen elders uit Europa. Um, je ziet daar ook op die bouwplaats allemaal kleine keetjes staan. Daar zitten van die uitzendebureautjes in die hun vestigingsplaats hebben in allerlei landen ja. elders in Europa, met name in Zuid- en Oost-Europa. Maar is dit nou ja of nee op de vraag of we bang moeten zijn? Nou, die, die realiteit is daar en ik. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, Groningers st er stevig van balen dat de werkgelegenheid die zij daar heel hard nodig hebben dat die niet komt. Um, er is ook een andere menselijke realiteit. En die komt er niet omdat die mensen uit Oost-Europa goedkoper zijn? Die komt er niet omdat die uitbuitingsconstructies bestaan en omdat uh, het kabinet nu een beleid voert waardoor mensen juist die uitbuitingsconstructies ingejaagd worden. Ja. En um, maar ja, die, die realiteit gaat, aan de andere veranderen. kant is dus inderdaad de feiten in de cijfers. En ook uh, de, de, de, het economische voordeel. Nederland heeft vorig jaar 360 miljoen euro verdiend aan het feit dat hier allerlei mensen elders uit Europa aan de slag waren. Dus het heeft een economisch voordeel. Het uh, heeft uh, juridisch gezien um, uh, zouden er hele andere maatregelen genomen moeten worden dan het kabinet nu doet. En er is de realiteit van mensen die gewoon balen dat ze niet aan een baan komen die zich daar zorgen over maken. Dus een eenduidig antwoord is er niet. Nou, ik vind dat het je uh, taak is als minister van Sociale Zaken om die realiteiten bijeen te brengen. En wat hij nu maar een beetje is je lijkt te doen. De, de realiteiten bijeenbrengen? Uh, daarmee zeg ik dat hij uh, de zorgen van mensen serieus moet nemen, maar ze ook serieus moet durven vertellen. Uh, het beleid wat wij nu voeren om uh, Roemenen en Bulgaren van de arbeidsmarkt te weren over de afgelopen twee jaar was een fout. Dat hadden we niet zo moeten doen. En uh, wat we nu uh, uh, moeten doen is zorgen dat uh, op Europees niveau dat vrij verkeer van diensten aangepakt wordt. Want daar zit het een min. Maar daar zit je met een gigantisch probleem met zijn coalitiepartner in de in VVD. Want die wil dat vrij verkeer van diensten niet aantasten. En waarom, waarom moet dat aangepakt worden? Um, omdat dat de enige manier is om ervoor te zorgen dat uh, ook zzp'ers en ook gedetacheerde en ook uitzendkrachten uh, voor hetzelfde loon en uh, onder gelijke rechten aan de slag gaan in Nederland en dus ook geen valse concurrentie meer vormen voor ja. Nederlandse werknemers. Zo, zodat er niemand meer uitgebuit wordt? Dus mm -hmm. dat, dat zou je juridisch zo kunnen oplossen? Maar de ja. VVD wil dat niet? De VVD wil dat niet, want dat zou de vrije markt verstoren. Ja. Uh, zij willen dat vrij verkeer van diensten en goederen... dat, uh, dat die vrijelijk over de grenzen heen want mogen. Dan winnen we er misschien ook minder aan. Die uh, arbeidskrachten uit Oost-Europa die hier naartoe komen... Dat verdienen we er minder door dat zou best kunnen. En ik denk dat we dat er zeker voor over moeten hebben om ervoor te zorgen dat iedere Nederlandse werknemer een hele eerlijke kans heeft op deze arbeidsmarkt. Ja. En dat er geen mensen meer uitgebuit worden. Dat moeten we toch niet uh, uh, willen. willen. Ja, <laughs> ja. dat moeten we niet willen met z'n allen. Precies. Nee, maar je dat... uh, zegt uh, die maakt zich ook zorgen, want daarom heeft hij die top georganiseerd. En hij zegt ook we moeten, uh, we, er zijn voordelen en bovendien uh, die, dat vrij verkeer van persoon is een van de pijlers van Europa. Dus dat Moeten we koesteren, Er zitten veel voordelen aan, moeten we uitleggen. Maar de nadelen, en met name de nadelen voor de zwart, zwakste mensen op de arbeidsmarkt, die moeten we zo klein mogelijk maken. Want hij zegt, de zwakkeren op onze arbeidsmarkt worden uh, van hun banen verstoten, verstoken door, uh, door mensen die capabeler zijn van buiten. Maar dat is op zich toch logisch, daar dat, dat, dat doe je nooit wat aan, denk ik. Nou, daar doe je natuurlijk wel wat aan. En eigenlijk vind ik het ook heel raar dat een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt: uh, Wij hebben zwakke mensen op onze arbeidsmarkt. En we moeten er vooral voor zorgen dat er geen andere mensen hier komen werken. Uh, in plaats van dat hij zegt: Ik ga investeren zodat die mensen minder zwak worden. Zodat die mensen uh, zo geschoold worden dat ze wel aan de, aan de bak komen. Als we maar ervoor zorgen dat er een gelijkspeelveld is. Er zijn altijd mensen nou natuurlijk die het moeilijk hebben uh, en, en, de, uh, en die de concurrentie van anderen, van buitenlanders, niet aankunnen. Dat kun je niet alleen maar oplossen met onderwijs. Nou, ik, ik, we moeten zorgen voor een gelijk speelveld uh, en we moeten zorgen dat uh, iedereen alle kansen krijgt om, uh, om te concurreren op de arbeidsmarkt. Ja. Maar goed, dat vrije verkeer, uh, dat geeft wel aan dat mensen die, die meer kunnen uit een ander land, dat die, ja, die, die kunnen hier ook een baan vinden en, en die maken misschien meer kans dan mensen uit Nederland die wat minder kunnen. Ja, nou ja, nou uiteindelijk moeten we dat ook willen in Europa. Want dat is de enige manier waarop wij de Europese economie en daarbinnen de Nederlandse economie goed draaiende kunnen houden. Ja, maar, maar dan is jouw antwoord: geef die mensen in Nederland die nu nog niet zoveel kunnen, beter onderwijs, zodat ze de concurrentie aan kunnen. Ja, want uiteindelijk, op het moment dat het speelveld gelijk is. en uh, um, een, een werknemer elders uit Europa niet du uh, goedkoper is. dan een Nederlandse werknemer. heeft natuurlijk een Nederlander een streepje voor. Want die spreekt dezelfde taal. Ja. en uh, die is uh, heeft misschien, dezelfde referentie. Maar heeft misschien minder capaciteit op welk gebied dan ook. Dat kan, en dat, dat hou je altijd. Die verschillen zijn er tussen mensen. Ja, nou ja, en dan is deze persoon dan wellicht ook minder geschikt. voor die specifieke functie. Ja, maar als het al laag en... is. Uh, ...laagscholde arbeid is... ...wat is dit daar dan nog onder? Dan, dan nou, zijn die mensen er dus bij kansloos. Nou, zitten sociale werkplaatsen in... Waarvan, uh, ...onder waarvan ik het ook verschrikkelijk vind... ...hoe daarop bezuinigd is. En ja, als je als zegt... Uh, de, ...de allerswaksten op onze arbeidsmarkt... ...die hebben geen kans meer... ...dan denk ik, ja, zijn kabinet... ...en uh, dat kabinet daarvoor... ...hebben daar ook wel voor gezorgd... ...dat de plekken die er wel zijn voor deze mensen... ...afgebroken worden. Ja, maar goed, hij zegt, we moeten een oplossing zoeken. Dus misschien is dat wel meer scholing. Het is toch wel goed dat hij ermee bezig is. Dat hij die mensen wil beschermen. Ja, nou, ik vind het op zich heel erg goed dat hij ermee bezig is. En natuurlijk moet je, moet je luisteren naar uh, mensen vanuit die verschillende realiteiten. De, de Noordoost-Groningers die zich zorgen maken over hun werk. Uh, ook naar Bulgaren en Roemenen zelf. Ik was in, in Rotterdam op werkbezoek ook ergens deze zomer. In Feyenoord. En uh, daar werd ik meegenomen naar een Bulgaars gezin. Een uh, man die daar woonde met zijn, uh, zijn dochter en uh, de, de kinderen van zijn dochter. En uh, ja, hij, hij mag hier op dit moment dus niet legaal werken als werknemer. Hij werkt in, in België. Hij gaat eigenlijk net als ik iedere maandag naar België toe en komt donderdag weer terug... Uh, draagt ook daar belasting af. Want ja, hij mag hier gewoon niet als volwaardig werknemer aan de slag. Maar hij woont hier omdat hij Roma is uit Oost-Bulgarije. En zijn kinderen zouden geen onderwijs kunnen krijgen... of louter naar een school voor een mentaal gehandicapten kunnen... als hij gebleven was uh, in Bulgarije. Ja. En deze man die wil zijn kinderen de best mogelijke toekomst Logisch. geven. En natuurlijk wil hij dat. Ja. En daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, er zijn partijen in Nederland, de SP, de PVV, die zeggen we moeten gewoon die grenzen dicht houden. Nou ja, als we de grenzen dicht gaan, gaan houden... dat betekent natuurlijk ook dat alle Nederlanders... die elders in Europa uh, aan de slag zijn, uh, weer terugkomen. Uh, dan zou het nog wel eens een stuk drukker kunnen worden. En dan kan ik je op een briefje geven... dat het volledig misgaat met onze economie. Dan krijgen we een, een zeer hoge werkloosheid... in de zakelijke dienstverlening. Uh, zijn er weinig handen meer aan het bed uh, worden. Komt er geen loodgieter meer om je overstroomde wasmachine te maken... En uh, uh, zijn de, kunnen, kunnen bouwprojecten uh, jaren vertraging oplopen omdat er gewoon veel te weinig mensen zijn om dat, dat te doen. Dat Wij hebben, want dat willen een... Nederlanders niet of dat kunnen ze niet? Nou, we, uh, uh, niet, niet voldoende om die vacatures te, te, te vullen. Uh, voor een groot deel kunnen. Um, dat was natuurlijk een beetje waar, waar minister Kamp mee kwam in 2011. En voor een ander deel willen. Het hele idee. Het andere deel willen. Um, nou, er is dus heel veel uh, van dat werk is gewoon heel zwaar werk uh, en er zijn mensen maar die. Maar wij dat zijn toch geen watjes. Niet, niet kunnen en. Uh, maar en denk er je zijn niet dat, uh, dat niet als je geen inkomen meer hebt dat je dan wel eieren voor je geld kiest, ook als Nederlander, en dus wel dat werk gaat doen? Nou ja, dan, dan zou je we zouden er ook iets aan moeten doen dat uh, banen in, in bijvoorbeeld de, de tuinbouw, die zijn ook gewoon heel erg laag betaald. Ik kan mij goed voorstellen dat mensen niet uh, daarvoor aan de slag gaan. En ja, dat was natuurlijk een beetje het idee van minister Kamp in 2011, of in ieder geval zijn retoriek. Um, van we hebben uh, zoveel oost europeanen die hier werken. En we hebben zoveel Nederlandse werklozen. Dus als we nou zorgen dat die Bulgaren en die Roemenen niet meer komen... dan kunnen leuk die Nederlandse werklozen die banen vullen. Ja, maar nou noemde en... je net dat, dat voorbeeld van uh, de Eemshaven. En dat, dat daar maar 30 Groningers werken. Heeft dat dan niet te maken met het feit dat dat zwaar werk is... en dat die Groningers liever wat anders doen? Nou, dat heeft uh, wellicht, maar die, daar is de kans ook nooit toe geweest... om daar uh, voor een normaal loon aan de slag te gaan. Uh, daar werken bijna geen werknemers. Al die uh, mensen elders uit Europa die in Eemshaven aan de slag zijn... zijn allemaal gedetacheerden of uitzendkrachten en een aantal ZZP'ers. Hm. En uh, zouden wij ook kunnen kiezen? gewoon uh, Mensen waar we behoefte aan hebben wel binnenlaten. Sommige hooggescholden, uh, informatica-mensen of zo... En ook wat mensen aan de onderkant van, uh, die dat werk kunnen doen waar wij geen zin in hebben. En dan mensen die ons uh, werk wach, afpakken dat we wel willen hebben, die tegenhouden. Zou dat kunnen? Nee, dat zou niet kunnen. Want vrij verkeer van werknemers is een van de fundamentele rechten van de EU. Ja. En uh, daar moeten we niet aan willen tornen wat mij betreft. Bovendien ja, uh, regelt het zichzelf ook wel uiteindelijk. Want uh, je, je mag drie maanden naar een andere lidstaat gaan om daar een baan te zoeken. Uh, als je na drie maanden niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien... dan moet je weer teruggaan naar je, naar je land van herkomst of het elders proberen. Dat blijft zo, die regel. En dat blijft zo, ja, nee, absoluut. Dus uh, alleen mensen die hier ook daadwerkelijk werk kunnen vinden... en waar dus plek voor is, die kunnen hierheen komen. Ja. Hoe problematisch is het eigenlijk voor die landen dat er heel veel werknemers weggaan? Dat misschien ook wel de beste mensen weggaan? Nou, niet zo heel problematisch. Uh, uiteindelijk uh, levert het uh, ook, ook voor hen het meeste op. Uh, mensen, de, de meeste uh, mensen die hier komen werken, uh, doen dat tijdelijk. En gaan daarna weer terug. Uh, vaak met nieuwe kennis en uh, nieuwe ervaring... Waar ook het bedrijfsleven daar weer wat aan heeft. Uh, het is ook een bron voor, voor nieuwe handelsrelaties. Uh, mensen die hier een tijd gewerkt hebben of Nederlanders die daar een tijd gewerkt hebben en die een nieuwe business opzetten. En uh, ja, uiteindelijk zorgt het natuurlijk ook voor het meer gelijk trekken van de, de welvaartsverhoudingen. Dus die, die landen verzwakken er niet door. Want ik heb ook een in hetzelfde nieuws hier een reportage gezien van een stad die uh, waar nog een derde van de bevolking over was, of zo. Ja, nee, ik zal ook zeker niet zeggen dat Waar daar geen problemen... Waar oma's en kleinkinderen nog woonden en uh, alle ja. werkmensen, uh, mensen die konden werken, die zijn, uh, die zijn weggetrokken. Ja, nee, ik zal ook zeker niet zeggen dat daar geen problemen mee samenhangen. En natuurlijk is het uh, ook redelijk verschrikkelijk dat uh, gezinnen uh, tijden uit elkaar ja. leven. Dat uh, vaders uh, hier aardbeien komen plukken, terwijl uh, moeders en kinderen nog uh, in Roemenië zitten of in Polen. Um, en ja, uiteindelijk trek je dat alleen maar gelijk als de, de welvaartsniveaus in Europa gelijker worden. En, um, en, en levert vrij verkeer van werknemers daar natuurlijk ook een bijdrage aan. Ja, als je kijkt naar dat vluchtelingenprobleem, dan moet je nu even plotseling aan denken met Syrië. Dan zeggen wij uh, oplossen in eigen regio. Uh, waarom zeggen we dat hier eigenlijk niet? Wij uh, zijn de eigen regio. Ja, nou ja, maar je kan de regio zo klein maken als je wil. Je kan ook zeggen we steunen die economie een beetje zodat die mensen daar blijven werken. Nou, dat moeten we ook zeker doen, denk ik. We moeten ervoor zorgen dat uh, ieder land in Europa... een fatsoenlijke kans heeft om zijn economie uh, uh, draaiende te houden... en uit de crisis te trekken. Dat is natuurlijk een van de grootste problemen in Europa nu... is dat dat economisch bestuur... Zich alleen maar blindstaart op dat ieder land onder de, de 3% begrotingsschuld moet komen. en onder de 60% begrotingstekort en 60% staatsschuld moet komen. en niet goed wordt gelet op de gevolgen voor armoede. en de gevolgen voor werkloosheid daarvan. Uh, waardoor dat eigenlijk alleen maar verslechtert. Ja. Dan heb je aan de ene kant de arbeidsmarkt. Uh, aan de andere kant wordt er heel vaak gesproken over uh, overlast. Hè. Denk maar aan dat uh, Polen-meldpunt. Uh, mensen die dan. Uh, waar, waarvan die vonden dat er te veel Polen in één huis woonden, bijvoorbeeld. Overlast wordt ook uh, in de politiek nog wel genoemd. CDA zegt bijvoorbeeld: dat moet je zoveel mogelijk vermijden. En die vinden ook dat mensen zo snel mogelijk ingeburgerd moeten worden. zodat je niet over twintig jaar nog weer een ander migratieprobleem hebt. Maar. Uh, wat doen we daarmee? Als er straks weer 50.000 of 100.000 extra Bulgaren en Roemenen bijkomen... hoe zorgen we er dan voor dat er geen overlast komt? Nou, dat vind ik heel nuttig aan de, aan de top die minister Asscher heeft, bijeen heeft geroepen. Uh, daar komen wetenschappers uh, en wethouders uh, uh, bijeen om ook samen na te denken van goh, hoe, hoe pakken we dat aan? Want natuurlijk is dat een, een probleem uh, waar wat aan gedaan moet worden. Een deel van het probleem uh, uh, is, is gegrond in die uitbuiting. Uh, en uh, en deel... hoe bedoel je dat? Um, nou ja, op het moment dat uh, Roemenen en Bulgaren uh, en, en ook mensen elders uit Europa uh, onderbetaald worden... Ja, dan hebben ze ook het geld niet voor een fatsoenlijke huisvesting. En dan moeten ze wel met z'n vijven uh, in een klein kamertje gaan zitten. Uh, dus ja, ook, ook daarin uh, heeft dat weer, weer een effect. Moeten we er gewoon echt goed voor zorgen dat die uitbuitingsconstructies afgebroken worden... Daarnaast zit er ontzettend veel mogelijkheid in het verbeteren van handhaving, maar ja, ook daarin uh, faalt deze regering zeg, zijn Maar af, Handhaving van wat? Handhaving van de rechten die er wel zijn. Ja. Nee, maar, uh, hoe, maar goed, dan ook als er zijn toch veel mensen die erbij komen, die zorgen voor overlast los van de situatie waarin ze zitten. Ja, nou ja, vaak, vaak uh, overlast hangt vaak samen met uitbuiting. Uitbuiting uh, is minder als het legaal niet meer mag. Uh, maar ja, dat moet ook wel gehandhaafd worden. Ja. En op dit moment wordt op de inspectie, uh, inspectie SZW... Uh, de opvolger van de arbeidsinspectie, worden 160 FTE bezuinigd. Er uh, gaan miljoenen af. Dus de arbeidsinspectie dus die, die moet ervoor opgenet. zorgen dat niemand uitgebuit wordt... Er zijn waarschijnlijk al te weinig mensen die dat doen, maar daar komen er nog veel minder. Euh, nou ja, daardoor worden ze in ieder geval niet uh, gedwongen om uh, met z'n allen op één kamer te gaan zitten. En uh, uh, is, is hun situatie gewoon een stuk beter? Als een goed gaat, crawl... uh, Kunnen zij ook bijvoorbeeld een, een taalcursus Nederlands betalen? Ja, nee, maar dat bedoelt, die inspecteurs die daarvoor moeten zorgen, die worden wegbezuinigd. Precies, ja. Goed, we gaan even naar wat muziek nu. Uh, en dan gaan we daar straks nog even alles op een rijtje zetten hoe we dit nou gaan oplossen. En ook nog wat andere zaken bespreken. Maar eerst die muziek die je hebt meegenomen. Wat is dat? Uh, wel, welke ga je draaien? Oh, ik dacht iets met... Uh, dat, oh, dit, hoe heet het? Ik krijg het nu via de... Uh, Feels like we only go... Uh, tame Impala... Ja, nee, dat is een heel uh, dat is moderne muziek, uh, in de laatste paar jaren gemaakt. Ik neem uh, bijna geen tijd om naar muziek te luisteren. Dus de meeste muziek die ik heb, uh, die is voor 2000 gemaakt. Maar mijn bonusdochter, uh, die is de, ja, dit, de, deze zomer... Dochter. Mijn bonusdochter? Mijn uh, bonusdochter. Zij is de, de dochter van mijn man. Uh, maar ik word liever geen stiefmoeder genoemd... omdat de gebroeders Grim dat een beetje verpest hebben ooit. Uh, dus ik ja, ben haar ja. bonusmoeder en zij is mijn en zij was deze zomer uh, op TGV. Is er niet nog een beter woord dan dat? Of, uh... Ik vind dit wel een leuk. Ik ja, heb deze. haar er uh, gratis bij gekregen in het leven. En ik uh, ben heel erg blij met haar. Ja. Um, maar nou ja, zij was dus op Siget en uh, in Hongarije een festival. En daar trad dit bandje op. En zij was van tevoren allemaal deze muziek aan het draaien. En ik dacht ineens, wauw, dat vind ik nou echt een ontzettend leuk liedje. Dus door die bonusdochter word je ook de muziekwereld weer een beetje ingesleurd. Ja, precies. Zij is uh, 17. en uh, uh, ja, zij, zij draait van alles. Zij heeft een ontzettend brede smaak. Dus de enige muziek die na 2000 is gemaakt, die ik hoor, die heb ik allemaal via haar. Aan de bonusdochter van Marije Cornelis. Het theme in Pala. Seems like we only go backwards. Radio 1, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Marije Cornelis, Europarlementariër lid van GroenLinks en van de Groene fractie dus, gaat aanstaande maandag naar de top in Den Haag over EU-migratie. En dat allemaal weer omdat de Bulgaren en niet-Hongaren en de Roemenen vanaf 1 januari komend jaar. Uh, ja, hier vrij mogen werken. Uh, uh, dat is vrij verkeer van personen. Nou, is zo'n symposium altijd heel druk, zijn heel veel mensen. Dus jij, jij mag uh, twee minuten praten tegen Ass daar op dat uh, symposium. Maar even zeggen. Dat doen, we doen net alsof. Wat ga je dan in die twee minuten tegen hem zeggen? Hoe gaan we het probleem oplossen? Uh, dan zeg ik tegen uh, minister Asscher, er zijn vier dingen. Uh, waar u meteen mee aan de slag kunt. Uh, u moet zorgen dat zo snel mogelijk, zoveel mogelijk Roemenen en Bulgaren als volwaardig werknemer aan de slag kunnen en, en gaan in Nederland. Dus dat is, dat niet is meer de enige Z waarborg tegen uitbuiting. Niet als zzp'er, niet, niet als, niet... als, als gedetacheerd, niet als uitzendkracht. Oké, okay, punt 1. Uh, dat is punt 1. Punt 2, uh, dat u direct bij uw collega's in andere Europese landen gaat aankaarten dat u dat vrij verkeer van diensten wilt aanpakken. Zodat uh, die, die drie constructies ZZP uh, uitzend en gedetacheerd niet meer tot legale uitbuiting kunnen leiden. Uh, Punt drie is dat u aan de slag gaat met het uh, weer uitbreiden... in plaats van inperken, van handhaving... zodat mensen ook hun rechten kunnen halen. En punt vier is dat dus u Dus die inspecteurs zorgen. moeten weer aangenomen worden? Ja, en, uh, en punt vier is dat de inspecteurs ook meer zouden moeten kunnen. Want uh, een ander legaal gat is dat het uh, heel moeilijk is... om de juiste informatie bijeen te krijgen om goed te handhaven. Uh, dat is ook nog een voorbeeld uit de Eemshaven waar de FNV vertelde... Uh, we kunnen dat bijna niet controleren... omdat we kunnen wel controleren uh, of, of het minimumloon betaald wordt... Maar we kunnen dat niet naast de urenstaat te leggen. Dus we kunnen niet garanderen dat voor dat minimumloon... mensen niet bij 60 tot 80 uur in de week werken in ja. plaats van 36. Weten die mensen waar ze recht op hebben eigenlijk? Nee, voor een heel groot deel niet. En dat komt ook omdat er veel te weinig mensen zijn die die informatie kunnen bieden. Um, er wordt veel te weinig informatie in eigen taal geboden. En het is uh, tot nog toe ook niet echt goed mogelijk voor deze mensen... om vertegenwoordigd te worden door een vakbond... als zij een zaak tegen een werkgever uh, uh, uh, aanspannen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zijn dit allemaal uh, maatregelen die vriendelijk zijn voor Roemenen en Bulgaren? En dat is heel mooi, zou ik zeggen. Maar het klimaat in Nederland is misschien wel een beetje zo. Dat wij denken, kom op weg met die Roemenen en die Bulgaren. We moeten zelf een goed leven hebben. Nou, en is dat niet dat een beetje vechten te tegen is, de bierkaai? Voor nou, voor dat lief. is precies wat minister Ascher moet benadrukken. Uh, de de Noordoost-Groningse werklozen en uh, de uitgebreide Bulgaar of Roemeen... die hebben precies hetzelfde belang. Uh, het, het enige echte probleem is onderbetaling en uitbuiting. Want dat is nou juist ook wat zorgt voor die valse concurrentie... voor die Nederlandse uh, werknemer. Dus uh, zij zouden eigenlijk een brede coalitie moeten sluiten... tussen burgemeesters, uh, Nederlandse werklozen, uh, Oost-Europese werknemers... om ervoor te zorgen dat dat speelveld gelijk wordt. Want dat is uiteindelijk de oplossing voor allemaal. Goed, er is nog veel meer over te zeggen, maar dat gaat dus aanstaande maandag op die top gebeuren. Uh, ik, ik zeg vast even dat, uh, bij, dat jij het tweede uur ook bij ons blijft, tot twee uur dus, Marije Cornelis. En als u uh, heeft geluisterd dit uur en u wilt een vraag stellen aan Marije Cornelis, dan kan dat zometeen. Uh, en wat wij van u graag willen weten is of u zich bedreigd voelt... door de komst van misschien nog wel nog meer Bulgaren en Roemenen... vanaf 1 januari op onze arbeidsmarkt, voelt u zich bedreigd door meer... Oost-Europese concurrenten, of hoe je het maar noemt. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. 0800 1121. Caesaluna@tcv.nl, dat is het mailadres. En hekje Casaluna voor de Twitteraars. Gaan we even naar, want jij, jij houdt je natuurlijk met meer zaken bezig in Europa. Uh, homo emancipatie, bijvoorbeeld emancipatie in het algemeen, homorechten, vrouwenrechten ook. Maar ik wil het even hebben over die homorechten, want je gaat heel vaak naar gay prides overal op de wereld. Klopt, oh, ja. met Europa, name dan in Oost-Europa, ja, ja, op de Balkan, uh, Moldavië, Hou je zo van die Oekraïne. bootjes en zo, in, uh, van die vrolijke mensen? Nou, die bootjes hebben we eigenlijk alleen maar in Amsterdam. Uh, in de andere steden lopen we meestal. En, uh, met vaak... z'n 40 of zo? Nou, meestal is er een man of honderd... 100... Uh, die meedoet aan zoiets, maar dat wisselt nogal... waarvan minimaal de helft internationale gasten... en de andere helft zijn activisten. Want uh, in landen waar dat heel erg moeilijk ligt... duurt het jaren voordat uh, uh, homo's en lesbiennes voldoende vertrouwen hebben... om zelf uit de kast te komen en in zo'n Pride te durven lopen. Want wat voor problemen komen ze daartegen? Nou, dit, dit gaat om landen als, als Oekraïne, uh, Servië, um, uh, Moldavië... waar de homofobie nog heel erg wijdverbreid is... Uh, waar mensen ook, daar ook weinig van weten... nog denken dat uh, homoseksualiteit een ziekte is... Uh, dat het niet geaccepteerd zou moeten worden. En ja, waar ook, ook verdomd weinig rechten zijn voor uh, homo's... en voor allerlei andere groepen. Uh, ik ga voor een groot deel naar dit soort landen... omdat uh, een gay pride is een geweldige test voor de rechtsorde. Uh, je moet, er moet van alles en nog wat in orde zijn om een gay pride te kunnen houden. Dus de regering uh, moet mensenrechten willen respecteren. En dan niet alleen maar het recht op niet gediscrimineerd te worden. Maar ook uh, het recht op demonstratie en het recht op vrijheid van meningsuiting. De politie moet in staat zijn en uh, willen beschermen. Uh, tijdens zo'n Pride. Uh, justitie moet het toelaten en zich baseren op uh, jurisprudentie. Uh, die gewoon zegt dat mensen uh, de vrijheid van demonstratie hebben. Ja. En uh, als al die dingen in orde zijn, dan kan een Pride doorgaan. En wat maak je, hey, je mee? Hoe vaak gaat dat mis? Nou, dat gaat heel vaak mis. Uh, in Moldavië ben ik vier jaren achtereen geweest. Uh, zij hebben uh, elf keer tot nog toe een Pride geprobeerd te organiseren. Het werd uh, het is twee keer in geweld geëindigd en die andere keren werd het of verboden en daar, daar of jij dan onmogelijk tussen, gemaakt. Tussen dat geweld. Um, ja, nou ja, dit jaar liepen wij voor het eerst uh, uh, wel in Moldavië. Dit jaar was het gelukt. We mochten 200 meter lopen. Uh, de, de voorkant van de Pride was al aangekomen toen de achterkant nog moest starten. Maar het, het is gebeurd. Dus daar, daar lukte dat. Um, 200 en uh, ja, ja, maar ik over dat op dat geweld, moment, daar, wat, was, daar, dat was is... geen, daar was geen sprake van geweld. Maar je gelukkig. Hebt wel want ze gemaakt. hebben ons niet gevonden in Moldavië. Je hebt het wel meegemaakt. Maar ik heb dat zeker wel meegemaakt. Ja, wat gebeurt er dan? In, uh, in Split, bijvoorbeeld in Kroatië. Um, nou, in, in Split liepen we eerst door het centrum, en op een gegeven moment kwamen we de boulevard op. Want daar zouden we ook wat speeches doen, er stond een podium. En ja, wij dachten dat we daar de zee zouden zien als we toen we uit het steegje kwamen. En daar stonden echt 10.000 hooligans uh, nazi-groeten te brengen... te schreeuwen, kill, kill, kill the gays. Tegen het groepje van honderd? Tegen het groepje van honderd waren inmiddels met vijftig over... Maar de, de, het voorste deel van die Pride. Uh, de rest uh, had zich uh, snel uit voet gemaakt, gelukkig. Uh, uh, al die steegjes weer in. En wij stonden daar. We konden Wat? op een gegeven moment niet meer voor of achteruit. En toen kwamen de rotjes neer. En uh, eerst, eerst bloemen, uh, maar daarna... De bloembakken helaas ook. Uh, nou ja, we wij wij hebben uh, met één voor één zijn we gerend naar achter het podium... waar we net niet geraakt konden worden. Er zijn iets van drie mensen gewond geraakt door uh, rondvliegende maar stenen. Wat valt er nog mee tegen 10.000? Uh, ja, er stond een, een rijtje politie tussen. En die deden het go goed in werk? Ja, nou, die bleef staan in ieder geval. Uh, ze, ze deden niet heel hard hun best om ons te beschermen. Uh, hoe bang ben je dan? Nou, toen was ik wel aardig bang. Ik was ook zeven maanden zwanger, dus dat hielp ook niet. Uh, ik, ja, toen ben ik echt, uh, echt wel bang geweest. En waarom zit je zo in voor homo's? Um... En lesbiennes en transseksuelen. En... Uiteindelijk vind ik, uh, homorechten zijn uh, de ultieme mensenrechten. In heel veel van deze landen, nadat iedereen wel iets van rechten heeft gekregen... vrouwen, Roma, um, uh, gehandicapten, allerlei andere groepen... Uh, dan moeten, Roma, uh, moeten homo's daar nog op wachten. En, um, uh, want mensenrechten, die hoef je niet leuk te vinden als overheid. Maar die moet je gewoon garanderen, want daar zijn het mensenrechten voor. Die zijn één en ondeelbaar. Ja. Goed, Marije Cornelis. Jij blijft al twee uur. We gaan uh, uh, bijna even stoppen. We gaan het dus uit voor hoorspel Het Bureau, boek 4 moet ik er dan bij zeggen. Uh, daarna komen wij terug, dan gaan we doorpraten met luisteraars over uh, die arbeidsmigratie, migratie, hè? De, de veranderingen na 1 januari voor Bulgaren en Roemenen. En de vraag ook aan luisteraars is dus, zoals ik net al zei, bent u bang of voelt u zich bedreigd door de komst van meer Bulgaren en Roemenen op onze arbeidsmarkt? Uh, maar ik wil dat u dan graag even beginnen met jouw uh, kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voor de uh, Nederlandse fractie in het Europese parlement voor de Groenen. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben, want dat had ik nu nog willen doen... maar daar zijn we helaas niet aan toegekomen. Uh, 0800-121 voor de mensen die alvast willen bellen over uh, die arbeidsmigratie. 0800-121. Casaluna.ncrv.nl en Hekje Casaluna, dat zijn al onze gegevens. Ik zeg nog een keer dat u nu 15 minuten kunt gaan luisteren... naar Hoorspel het bureau, boek 4. En dan om twee minuten overeen zijn wij er weer. Marije Cornelissen en ik. Tot zo. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik. Ik en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij Een CRV. Het Bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 35, 1976.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 En hij denkt dat het aan mij ligt. Dat is je <lacht> loppen. Ja. Schiet je op met je memoirs? Ja. is zo. Wat is het? Ja, zou, Jou. Schrijf het eens op. S-C-H. Schouw. Ja. Yeah. Ja, dat woord ken ik slecht. Dat zou wel Zeus zijn. Ja. Yeah. Maar daar draai jij je hand toch niet voor om? Als het oud al is, mag je een Maak het eerst maar af. Nee, je mag je ziet als ik een te Hoe gaat het met Karel? Ja, wil even Dat had jij ook altijd. Ik zie hem zelfs. Ah. Daar is God, dat God hij verveelde zich grenzeloos. Zo hij van zijn bescheiden plaats de cultuur kon overzien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 Nee, dat vind ik niet. Niet eens zozeer om het geld, maar meer omdat het naar mijn mening moet worden afgehandeld. Juist. <laughs>